Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties roept op... tot een einde aan de aanvallen op blauwhelmen van de VN-vredesmissie Univeel in Libanon. Gisteren kwam een Franse militair om tijdens een aanval in het zuiden. Volgens Guterres is de aanval een ernstige schending van het humanitair recht... en kan het worden gezien als een oorlogsmisdaad. De Franse president Macron zegt dat alles erop wijst dat Hezbollah achter de aanval zit... Hezbollah ontkent betrokken te zijn geweest. In Oostenrijk is rattengif gevonden in een potje babyvoeding. De politie onderzocht het potje van het merk HIP na een tip uit Duitsland. Omdat het gif ook in andere potjes kan zitten... heeft de fabrikant uit voorzorg alle babymaaltijden in Oostenrijk uit de winkels gehaald. En ook zouden producten zijn teruggeroepen uit een aantal winkels in Tsjechië en Slowakije. In een hardloopwedstrijd voor robots is het record op de halve marathon gebroken. Een robot van een Chinese smartphone-gigant deed er in Peking 50 minuten en 26 seconden over. De snelste tijd gelopen door een mens is ongeveer 57 minuten. In totaal deden er meer dan 100 robots mee aan de halve marathon in Peking. Meerdere kwamen in de buurt van een menselijke topprestatie, maar sommige robots botsten al bij de start. Het weer droog met in het noordoosten nog wat mist. Verder vandaag afwisselend zon en wolken met vanmiddag ook nog kans op regen. Het wordt maximaal 11 graden in het noorden tot 15 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen file-meldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM.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 Het is zand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 ...wat vroeger werd uitgezonden tussen 1972 en 1974. Het is citroentje met suiker. Het werd maandelijks uitgezonden door de Karo, ...geschreven door de Ellie Asser... ...met het eerste seizoen muziek van Joop Stokkermans... ...en in het tweede seizoen muziek van Joop Stokkermans en Ruud Bos. En de regie lag in handen van Bram van Erkel... ...die na drie afleveringen wegens Tegenval Succes werd vervangen door John van der Rest... ...die op zijn beurt halverwege de tweede serie weer werd vervangen...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 Geen kind, je eigen bloed, dan schaal je je toch voor dood Waar heb je ze nou voor opgevoed, daar breng je ze nou voor groot. Papi, wil wat kopen, ik heb geen geld, wat moet ik doen? Wek, wek, wek, wek, wek, wek, wek, wek, Papi, kan niet lopen, er zit een steentje in mijn schoen Wek, wek, wek, wek, wek, wek, wek, in het drama van die arts uit Groningen, die volledig in elkaar klapte. Toen hij kwam in zijn vriendin der woning en haar maar met zijn eigen zoon betrapte, dan voelde je als vader toch een grote idioot. Daar zit je eigen kind met jouw maatresse op zijn schoot. Je yeah, hebt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 Aan die vaste waaien die zijn buit weer net had opgeladen door een stem weer klonk jij bent maar naar een stand was een dochter die hem had verraaien die deed iets zogenaamd om hem te redden uit een goot maar papi zong verbitterd samen met z'n zelfgenoot yeah. Dan breng je ze nou voor opgevoed Dan breng je ze nou voor groot Je eigen kind, je eigen bloed dat schaam je toch voor dood Daar heb je ze nou voor opgevoed Daar breng je ze nou voor groot Papi, ik moet een pluisje Te laat, ik ben op na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 is je nou Ze zeggen als jij de wereld wil hervormen...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 ze zeggen je redt het nooit met barricade Maar het is toch te proberen, maar het is toch te proberen Nee, Leeg, ja kan je krijgen Je snapt niet dat zo'n tijger de dieren temmeren vreest. Wat u hoeft maar even zijn pook te heffen en de man is je meteen geweest Zeg niet nee, maar doe mee met de actie van het comité ah. Ze zeggen als jij zo arm bent als de nee. Zeg, je kan de schepping niet verbeteren, maar het is toch te proberen, maar het is toch te proberen. Nee, heb je ja, kan je krijgen. Een eik van duizend jaren, heeft niks om een op aan. Waarom brandenpeukjes, een heel klein peukje doet het lachen maar voor aan. Inderdaad, kameraad, hoop het iedereen helemaal goed, verstaan ze. Zeg, als jij je ziel niet wil verkopen, dan word je op den duren donk vies.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 Want het gasthuis is bekend, dat een ernstige patiënt, de horen kreeg die kind er niet meer bij. Tot de zuster een pam redden met we hebben wel geen bedden, maar dan komt een mooie staandplaats vrij. Amsterdam, Amsterdam, al wordt nog zo vaak je naam beklaagd. Kerel als een handicap Want de mijne doet zo gierig En behandelt me zo gierig Dat ik niks om uit te trekken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 Met af en toe een buitje en zo af en toe een rel Met bloembollen, met koeien en met wigger Er is hier nooit wat aan de hand, het is alleen een kikkerland Daar leven we tevreden vanaf de wieg tot de ouwee. We zijn een stipje op de kaart Die stip die Holland heet, blijft ongeven aard. Die stip die Holland heet, is mij het meeste waard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 die mob in je kop voor I'm koekoe, het you're Cuckoo koekoe En ieder moet dansen, die gloeiend danst Je wordt niet moe, dus zingt koekoe, van tralalalalala Alle mensen worden wild, how do you do koekoe? Als je maar zingt in harmonie, staat op de melodie Tekst die komt er niet zo van, als je maar lekker mee zingen kan Dus I'm koekoe, het you're Cuckoo van tralalalalala het voor de soldaten, troosten een bittere lot. In kazernes op de heide hoort zelfs in cachot. Maar is de kok, waar blijft de kok? concert, een brood op de snet, een korel, slet, de keur. La, la, la, la, la. Wil je niet op, dan blijf je maar liggen, moet je maar zien wat komt. Komt de sergeant zonder pardon, slingert je op de bom. Hila hey, kok, waar zit de kok, wat is de verkwats, waar blijft onze rat? De commandant, ik heb pap en zand, wat la. la, la, la, la. Stan Laurel en Hardy, wat hebben jullie gedaan? Het is een nieuwe ziekte, heel de wereld blijft eraan. Daar gaat hij weer zo op en neer, van hoppel de bop, draait je van kop. Een mens vergeet zijn zorg en van tralalalalala. Als de jongen komt, fluit hij zijn lied erbij. De kruidenier, poerier, barbier, het breidje tot razernij. Nog een keer, daar gaat hij weer Al haat je de mop, je knapt ervan op Voor I'm koe, en you're koe, koe Van tralala, la, -la, -la, -la, -la. We de tijd van de leer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 straks ik lang, de psychiater kwam. Ik had een koeiecomplex, zoals hij zei Ga maar naar Anders, naar de kinderboerderij Ik heb welke dag geleerd, ben toen geëmigreerd Naar Texas in de steeds. ik woon er jaren reeds Tussen de koeien vrij en onderdeel Maar hier mijn leven wordt er weer Loop niet mee, daar zit me ook op zonder, stromend water was er wel. Van de eerste zeven dagen was aan water geen gebrek. Maar we hadden niks te klagen, want alleen het dak was lek. In de regen naar de strand. Zicht was maar wees toe, je met die dieren gaat er altijd eentje plaats. Hebben wij dat goed geweten? Ach, u het zeker wel.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 Onder andere, oh Karel, een Hollandse boerenmeid. En eerst hoort u nu Corrie van Gorp met De Ware Man. Kijk een vent, corpulent, met een gaatje in zijn hemd. wacht aan mij, mag ik mij nederleggen aan uw zij? Grote hand, vol met zand, oh kijk uit, ik ben verbrand. Ga toch heen, dondersteen, of ik schop tegen uw scheen. Laat een dame toch alleen. Of daar zijn ze weer de heren Er is nog wat anders, zeg Of een man maar alles kan Ook een vrouw wil boven Nu zijn wij nog de slemiel. Van ons eigen seksentuur Ben beslist, feminist Als u dat misschien niet wist Met sigaar ben ik klaar Purinois, owe oh, man, altijd van, wat heb je een lekker aan Ga toch gauw, deze vrouw draagt dan vol voor de kou. Met een veehoofd zonder mouw, intellect, geen seksobject. Of ik niet heel intelligent met een heer kan converseren, hoe je spruitjes moet serveren, of ik daar te stom voor ben. Of een man maar alles kan. Ik was leer. Zij de seksfeel Of een mama Ik heb een koen van je rouw in beid. Ik ben een Hollandse, Hollandse, Hollandse, Hollandse, en meid. Ik ben een Hollandse, Hollandse, Hollandse, Hollandse, Hollandse boerenmeid. Ja! Yeah! Mannen, mannen bij de vleet. Het maakt me niet koud en het maakt me niet heet. Ze kunnen me gestolen worden als je dat maar weet. Ik Komt waar je rouw in bijt Ik ben een holle, holle, holle, holle, holle, de Hollandse boerenmeid Ik ben een holle, holle, de holle, holle, de Hollandse boerenmeid yeah! Ik kook en ik bak en ik braad zo graag Vet in je donder, zuur in je maag Met bloemen op mijn jurk en een sherry in mijn kraag Ik ben een Hollandse boerenmeid. Ik heb een koe en ik heb een geit. Ik heb een kont van je rouw in bijt. Ik ben een Hollandse, Hollandse, Hollandse. Emotionel. Maar jij, daar nu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 Staat mijn naam, dik en vet, het je Het publiek dat is wild, mijn haasje niet mild Voor mijn draai, Lala. En dat doe ik voor jou Wie voor toi, c'est comme des fleurs Wie voor toi, en mon coeur dat is le mejeur pour moi, vivre pour toi. Soms zie ik mij ook staan als een echte Italiaan bij de opera Milaan. tralala, tralala. tralalala, -la -la, la, la, la. In rijen van vier staan ze bij de portier, voor een paljas op barbeer. Tralalala, tralalala, tralala. la, la, la. -la, -la.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 ik wil voor je zingen met Mexicanen In het Tsjechisch of het Frans, maar heb ik dan nog kans Van een doel nou zo blauw en ik hou zo van jou Van Madrid of Paris, van die Della Marie, van die kerk of muur Van de Rozen die ik stuur en van die Lorelei Maar luister toch naar mij Ik ben geboren in april, ik ben actief, ik heb een beeld.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 Zeg hem bestaan We leef de tijd van de leer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 Dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben De klanken van de leer en met liefde bereid onweerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, Nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoerder Zandvoort met Mario Zandvoort. Dit is zandvoort dansel op Zandvoort. ZFM, Sandvoort zometeen. ZFM, jazz hier op de radio. Jazz hier op de radio. Jess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 het clubje, partij, alles wordt voorbij. Kom en luchtmacht erna met je griep en hernia niet te vlug, niet te snel met je pingpongspel. Met je loensende en de blik. Naar de vrouwen, dun en dik. Je allerbeste raad en je dronken kameraad. Nou gaan, met een warme liefdesdraam Met twaalf en kabouters en de bond zonder naam Met het mes op je keel, met mijn partendeel Je vuur en je vlam en de hele rattenplan Zijn we weg met de vijand en een houtje kanon Met toeters en ballen en een hele grote trom Het gevoel vol wat humor en de dorpsharmonie De hoop op de vrede, en dat weet ik al niet wie